10 uur. De Radio1 Sportzomer. Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Nog 60 minuten Radio1 Sportzomer voor deze zondag. En daarin blikken we vooruit op de naderende Olympische Spelen. En we blikken terug op de tour. Nu eerst het nieuws met Mark Visser. In Egypte is de militaire raad in spoedzinnig bijeengekomen... om te praten over een decreet van de nieuwe president Morsi. Die riep vanavond het parlement op om snel weer te gaan vergaderen. En daarmee provoceerde die het leger... want onder druk van het leger werd het Egyptische parlement... vorige maand ontbonden. De vergadering van de militaire raad wordt geleid door... veldmaarschalk, veldmaarschalk Tantawi, die Egypte regeerde... in de periode na de omverwerping van het bewind van Mubarak. Of de vergadering nog aan de gang is, is onduidelijk. In Oost-Afghanistan heeft een berenbom het leven gekost aan zes NAVO-militairen. Daarmee komt het aantal NAVO-doden van dit weekend in Afghanistan op acht. Meer details over slachtoffers en de aanslag zijn nog niet bekendgemaakt. Dit weekend werden verschillende aanslagen met berenbommen gepleegd in het zuiden van Afghanistan. Daarbij kwam één NAVO-militair en zeker 24 Afghaanse burgers en politieagenten om het leven. De achtste NAVO-doden viel ook in het zuiden bij een aanval door opstandelingen. In het oosten van Congo verovert de rebellenbeweging M23 steeds meer terrein. De opstandelingen hebben de strijd tegen het regeringsleger deze week opgevoerd... en hebben nu een strategisch belangrijke stad ingenomen. Dat zou zonder geweld zijn gebeurd. In Congo was het twee jaar relatief rustig, maar die rust is sinds april voorbij. Toen brak muiterij uit in het leger van Congo. Onder leiding van een gedeserteerde generaal werd de M23-beweging opgericht.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 Dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Is dit het moment? Dit is het moment! Wat een prachtige etappe naar Boon. En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. Oeh, la, la. Ja, en de richting Alpe d'U.S. Hoe loopt dit af? Op de Champs-Élysées in Parijs natuurlijk!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 Dit uur uiteraard de uitslag van de quiz Tijd voor Tijd. En we schaven weer aan de top 5 van ultieme sportfragmenten. Hier in de studio te gast onze vrienden van vanavond. Kerk Bochstra, Vera Pauw en Martje Theben. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Gevaarlijke bedrijven worden in ons land strenger gecontroleerd. Sinds de brand bij chemiepak ruim een jaar geleden... krijgen ze vaker een waarschuwing of een dwangsom van de toezichthouder. Dat blijkt allemaal uit een rondgang van de NOS. Uit de verschillende inspecties kwamen bijna 100 waarschuwingen... wegens onveilige bedrijfsvoering. En dat is fors meer dan het jaar ervoor. Een bijdrage van Paul Sanders.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 Als zoals we eerder zeiden, zometeen de uitslag van tijd voor tijd. Er is opnieuw een mooi horloge om weg te geven. En de nieuwe vraag van morgen wordt natuurlijk gesteld. Die ook te zien is op onze website radio 1.nl is I don't want to sell you lines, I only mean to do you right, but I'm a simple slave of appetite, I'm a poor slave of appetite. Zoals ik al zei, Priefer Sprout en Appetite. Margit Theo, afgelopen woensdag was een mooie Olympische dag, mag ik het zo zeggen? Ja. Ja, <laughs> wat gebeurde er? Volgens mij werden de koffers uitgekeken. dat was woensdag, hè? Ja, ja, ja dat uh, was woensdag, ja, Klopt. ja Je was er ja. niet bij, toch? Ja, ja, ik ben wel met de, de boot meegevaren naar, uh, naar de Rai. En ik ben ook heel even gebleven. Maar uh, ja, we, we hadden al een soort bijeenkomst met een hele hoop Olympische sporters daarvoor. Dat we ze allemaal uh, bij elkaar aan tafel hebben gezet. En uh, in het Amstel Hotel, uh, Tushik, uh, lekker geluncht hebben. Maar ook gewoon uh, Wilfried de Jong die wat stellingen erin gooide. En er waren 22 uh, oude olympische gouden medaillewiernaars. Die uh, al de, de nieuwe helden die nu gaan uh, opstonden te wachten. Dus het was eigenlijk heel leuk gebeuren. Maar meer een beetje zo van het laatste dingetjes meegeven. klein puntje op die. Als je ergens al nog een uh, denkt iets te kunnen uh, bijdragen, dan was het uh, die laatste woensdag. Uh, ja. Toen noemden we dat. Noem en één een puntje, ja, uh, een puntje, puntje, puntje op die wat jij hebt meegegeven nog. En um, onze nieuwe helden voor straks. Hoe oh, dan moet ik er één uit al die puntjes kiezen? Nee ja, nee nou, doe je er Nee, nee, nee. Wel, het was, we hebben best wel discussies gehad over de media nu. Twitter, het worden Twitter games. Doe je dat wel, doe je dat niet? Dus daar waren discussies aan tafel hoe je daarin stond. Ga je nou eigenlijk meedoen is belangrijker dan winnen? Of, of ga je dus eigenlijk helemaal niet oh. meer... In vragen is, uh, is gewoon winnen belangrijk. Dat soort gesprekken hadden we aan tafel en zo ja. werden er wat... Uh, ja, dit maar er zijn... zal toch niemand zeggen... meedoen is belangrijker dan winnen die daar is? En dat is best wel bizar, maar dat is natuurlijk altijd wel heel erg... de stelling van de Olympische Spelen geweest. Ja, meedoen maar er is, is, is natuurlijk geen dan dan die zegt van... Het? ja, inderdaad, ik ga erheen om mee te doen. En het was heel grappig, ik zal geen naam noemen... want dat blijft dan altijd wel binnen winniskamers. Maar toen die stelling er, erin kwam... Uh, toen durfde één iemand zijn hand op te steken. En die zei, want ja, ik, ik ga... het is niet logisch voor mij om te denken dat ik daar medaille halen, maar als ik de halve finale zou halen... dan ben ik doorgelukkig. En dan zie je toch anderen zo, kijk, ja, maar, nee, maar de afspraak is toch dat we allemaal goud willen? En dan staat zo Mark Huizing op en die vertelt hoe hij dat zag en hoe blind. En zo had je hele mooie discussies. Ja, en er kwam toch iemand eerlijk vooruit van, nou ja, die en die en die en die winnen echt altijd bij ons. En ik ga daar naartoe en als ik een halve finale had, dan kan ik misschien nog wel een brons halen. Dat is toch reëel? Oh, mooi. Ja, het is gewoon, ja, maar dat is dus de discussie. Is het er, moet je reëel zijn voor jezelf? Of moet je juist voor goud voor goud? Want dan dan zou het zomaar kunnen gebeuren. En als je er niet over nadenkt, gebeurt het überhaupt niet. Nou, wat is het antwoord? Ja, ik vond het eigenlijk wel A, mooi dat ze op durfden te staan om te, dat te zeggen. Terwijl je. er toch... Ja, dan kan je 50% voor de goede luisteraar. Ik hoor je. Doe nou niet. Nee, breng ze nou niet in verlegenheid. Dat zou ik niet luisteren. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, ja. dat is niks. Nee, ik, ik vind het wel dat je reëel moet zijn. Natuurlijk, uh, dromen van goud is denk ik wel heel belangrijk. Als je die, die dromen al niet hebt, omdat je te reëel bent in je gedachten... dan blokkeert het misschien een beetje. Dus de waarheid ligt in het midden. Uh, uh, we hebben hier ook een bijeenkomst gehad met Maurits Hendricks... waar hij ook uitgebreid heeft gesproken over uh, hoe om te gaan... met die sociale media bijvoorbeeld. Uh, die zei, Twitter bij de Spelen uit. Gewoon niet lezen. Zou ik ook niet doen. Want... Want het, het, het, nou, het, het risico, dat was de uitleg van Maurits. Uh, ja, dan kan je Margie, kan jij ook vertellen. Misschien beter. Ja, we hebben het daar heel over. Als we het over hetzelfde hebben beginnen. van ja. de invloed nee, op, hem, op je nee, mindset. Sterker nog, we hebben een hele bijeenkomst bij de wereldtijd doorgaan gehouden, die overigens niet uitgezonden was, want wat we allemaal regelden was zonder media, zeg maar. Om, om gewoon die, die stelling erin te gooien. En daar zeiden de dames ook, wij twitteren niet, we hebben erover nagedacht. We hebben nu een proef gehad van twee weken om, om het uit te zetten. Want het is ook nog zoiets, als je dat dan ineens doet en je bent gewend de hele dag zo te zitten, dan heb je ook een soort afkikverscheiden. Laten we wel weten. De eerste spelen waar je die sociale Media best wel een rol speelt in ieders leven al voordat je er naartoe gaat. Ja, de sporters doen het, zo, het. Ik geloof dagelijks ja. uren, vijf uur geloof ik, zitten ze dus op Facebook. Echt waar, dat is wel op. heel veel. Ja, zoiets, ja, ja dan, dan, dan kunnen ze beter gaan trainen. trainen. Ja, dan wordt de ja, kans ja. ook groter ja. gewinnen. Maar dat ja. doen ze misschien na, is misschien de naast. Maar wat jij wilde maar... zeggen was inderdaad wel belangrijk. Als je dan een bericht terugkrijgt, en we hadden het er vorige keer ook over, als ik toen er tijd getwitterd zou hebben, terwijl ik al onzeker was van hoe spannend, spannend, ik heb goed getraind vandaag, maar ik vind het wel eng morgen. Ik hoop dat de eerste bal goed is en ik krijg tweets terug van nou, snap uw broer mee bent, want ja, dat doet met je. Ja, dus je moraal weg. Ja, nou, ja. ja, maar dat is toch niet leuk. En je kan wel eens net zo hard. Ja, Natuurlijk, en ik ken die mensen niet. Nee, dat uh, doet iets met je. Sterker nog, Maurits gaf bijvoorbeeld, voorbeeld. Ik zal de naam niet noemen. <lacht> gewoon, nee, maar dat was van een buitenlandse sporter ja. die bewust bepaalde dingen twittert. omdat hij weet ja. dat een concurrent dat leest. en hij weet dat die concurrent, als die dat leest. daarvan overzij da daarvan mentaal uh, zwakker van wordt. Het ja. is gewoon een psychologische oorlogsvoering uh, met Twitter. Dus daarom. Kun je er iets bij voorstellen, Vera Pauw? Ja. Ja? ja? Maar ik verbaas me erover dat het nog mogelijk is... dat een uh, hele ploeg dat met elkaar afspreekt. Dat vind ik echt fantastisch. Om het ja. niet te doen? Om het niet te doen, ja. Want het beïnvloedt sowieso. En dat ze het ook allemaal niet doen, bedoel ja. Nou, Er zijn bijvoorbeeld ook uh, de, de zeilers. Eén zelster doet het wel en de andere zelster niet. En die hebben het daar gewoon heel netjes over gehad met z'n tweeën... Van mij raakt het. Als ik dit doe, dan krijg je iets terug. En de ander zei aan mij niet. En daar hebben ze het over gehad. En dus respecteer ze dat ze er allebei anders over nadenken. En dus de een wel twittert en de ander niet. Ze denken er in ieder geval over na. Als en, er over gesproken wordt ja, en over precies. nagedacht wordt. En dat was een beetje wat wij ter discussie wilden stellen. Denken jullie er überhaupt over na? En er waren gewoon teams die dus echt zeiden... we hebben geoefend met stoppen. En teams, u twitter, daar hebben we nog niet over nagedacht. Dat geeft wel aan hoe ver je met, uh, met spelen bezig bent. Ja. Welke andere wijze raden heb je nog mee kunnen geven? Want dit gaat heel erg over sociale media. Maar zijn er bijvoorbeeld ook dingen die je de jongens en meisjes... om het zo maar even te zeggen hebt kunnen vertellen over... van weet wat je straks te wachten staat... en je komt bijvoorbeeld in een heksenketel ja. of juist niet of doe het zo? Ja, ook dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar je kan, het is wel handig dat je het al zo ver mogelijk kan visualiseren... Voor, zodat ze zich voor kunnen stellen waar ze terechtkomen... en wat dat met je doet. Dat je al die, die andere sporthelden daar ziet lopen. Je moet gewoon niet verslag raken, want je bent daarvoor voor jouw ding. En je kan... Uh, ja, je, je, je haar laten doen, je masseren, je kan alles is voor niks. Het is gewoon een dorp met soortgenoten, fantastisch. Maar de eerste keer dat ik daar was, kreeg ze, wow, wat is dit? Oh, die eetsel heb je dat gezien? Oh, dat is groot. Je had McDonald's die alleen maar uh, groenvoer had. Maar weet je, alles voor niks, maar je kan je van de wijs laten brengen. Je vergeet bijna dat je er bent om het ja, te oefenen. Ja, precies, en dat kan echt gebeuren. En ook uh, dat je mee gaat liften op Andermans successen. En oh, uh, onderling heb je altijd even een soort van... Uh, als iemand een gouden medaille haalt, dan ga je met de sporters onderling, daar spreek je af bij het NOC-huisje om die te huldigen. Onderling hartstikke leuk. Ja, en niet eens de volgende dag een wedstrijd hebt. Weet je. En zo moet je gewoon. En bij ons werd dat natuurlijk best wel goed geregeld, want je bent een team. En, en er zijn ervaren en minder ervaren. En dan heb je een soort balans. Maar het zijn ook mensen die gaan voor het eerst en die zijn geen team. En die moeten dat allemaal uh, om zelf regelen. Vertel nog eens even over uh, uh, dat chatten wat jullie hebben geregeld. Want jullie hebben een chatprogramma uitgevonden dat alleen toegankelijk is voor, uh, voor Olympiërs, begrijp ik? Ja, ja. De, uh, ook een soort om de ontwenningsverschijnselen een beetje. Nee, het is niet voor de ontwenningsverschijnsel, maar wel dat, dat uh, je kan kiezen als je daar, zeg maar, je tweet of je, je Facebook-achtige applicatie is het. En als je dat daar doet, dan kan je zeggen, send to all. En dan gaat het ook naar je eigen Twitter en je eigen Facebook en je, uh, en je eigen Hive als je wil. En anders is het alleen voor de sporters onderling. Ja. Dus uh, ja, een soort extra gesten waar ze iets mee konden misschien. Ja, Mooi precies. intern kanaal. Ja. Ja. Maar zien ze dat zitten ook? Ja, ik heb eigenlijk met de afgesproken dat ik daar niet zoveel over zou vertellen. Dus dat is een beetje. Ja, dat is ook pas toen uh, collega's belden voor het journaal of ik daarover wilde praten, en we dat onderling afgesproken hebben dat niet te doen. Oh, okay. Dus ik ben een beetje okay. op mijn vingers getikt. Nou ja, goed, dan respecteren we dat ja. toch? Uh, dat je dat uh, niet wil doen. Nog wel jammer. En de Olympisch straks, hè, kunnen ze jou <laughs> bijvoorbeeld straks, straks nog bellen? Als ze toch denken van ik zou graag nog willen weten hoe ik hiermee moet omgaan, kunnen ze dan bijvoorbeeld Margie bellen en vragen. Goh, ik zit nu bijvoorbeeld in deze situatie, wat zou jij doen? Of wat is het handigst? Ja, nee, natuurlijk zou dat kunnen. Ik denk niet dat ze dat doen. Hoor, want ik bedoel, ze hebben allemaal hun eigen staf en eigen begeleiding. Dan zitten ze echt niet op Margit Theo te wachten. Ik loop daar wel rond. dus. Ze kunnen me aanschieten, maar dan heb ik wel een klein zennetje van drie fm bij bij. Dus ik weet niet of ik dan practice what you preach uh, bij de media weghoud en dan zelf media ben. Dat is niet zo handig. Nee, nee, niet. Nee. Hè? Ja. Vera, is dat iets wat jij nog wel eens een keer zou willen bereiken? Om als coach uh, de speler mee te maken. Uh, wellicht als uh, coach ja. van een uh, vrouwenteam. Ja, natuurlijk. Uh, alleen de Olympische Spelen, dat is een, uh, bij ons is dat politiek. Degene die daar naartoe gaan. Uh, in Beijing waren acht landen die waren lager gering dan Nederland. En wij hebben geen kans om te gaan... omdat er maar drie landen uit Europa naar de Olympische Spelen gaan. Dus ja, ik zou het graag een keer meemaken. Maar voor voetbal is de WK het grootste toernooi. Ja, ja, ja. En dat is het enige haalbare, ook het hoogst haalbare nu. Nee, dat, dat, dat zeg ik niet. Het kan best zijn dat Nederland zover doorgroeit... dat we uiteindelijk wel naar de ja. Olympische Spelen gaan. Maar ook dan is de Olympische Spelen meer een beetje slag om op de taart. En het WK is het grootste, is het grootste toernooi, daar gaat het om. En uh, het, ja, het WK vrouwenvoetbal is na de Olympische Spelen... waarbij alle sporten bij elkaar op worden geteld... Grootste, het grootste evenement, het sportevenement voor vrouwen. Is het niet bizar dat dat gewoon voor elke sporter... is dat een soort van het summen... En dan, dan ja, voetbal dat is niet waar. onder 21. Ja, ook bij tennis ook niet. Maar, maar... Alle, de echte grote sporten mm -hmm. hebben hun eigen evenementen. Ja, ja maar wij hebben nou. ook belangrijke WK's. Ja, maar voor jullie is één keer in de vier jaar een Olympische Spelen... is het summen. Voor uh, jullie? Wie zijn jullie dan? Uh, hockey. hockey. Okay. En natuurlijk heel veel andere sporten. Maar margius, hockey is hockeyster Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat Daarom zit ik ja. voor jullie. Nee, maar dat was dus. Het is nu de Dus ik denk, wat doet een eerste op de Olympische Spelen? Nee, maar Kijk, tennis ik... is nu, begin ja. nu... Ja, begin ja nu, begint begin het begint nu wel. leuk te worden op de Olympische Spelen. Maar het heeft natuurlijk lang geduurd. Omdat nu alle spelers ook meedoen. Dus dat, dat moet ook. Daarom vind ik dat voetbal ook. Uh, ja, dat zegt me helemaal niets op de Olympische Spelen. Nee, dat ja. doen gewoon de beste spelers niet mee. Nee, dat, dat is ook Dus ik, dat heb er ja, ja, ik heb zoiets van. Ja, je Of je doet mee, dan maak je ja. die sport belangrijk op de Olympische Spelen. Of je gooit het ervan af. Gewoon voetbal doet niet meer mee. Weet je, want ik heb Echt. helemaal geen zin om te kijken als toeschouwer naar een jeugdelftal met 2, 36 jaar erbij of wat het ook is. Het hinkt nu op de. Te veel op twee gedachten, ja. vind ah, jij? Het is, ja, ja, ja, absoluut. Het is, oh, ik vind heeft, het heeft totaal, aanzien. Ja, heeft totaal he? geen aanzien. Bij mij als toeschouwer heeft het geen aanzien. Maar ik wie ben... heeft dat ooit bedacht? Dat de voetballers de onder 21 nou, sturen? het is de arrogantie van het voetballer. Ja. Ja, maar ook, maar ook uh, FIFA. Het, ja, het, kijk, het WK, het, het het wil niet WK is het grootste dat ja. er is. Dus ja. Viva bepaalt dit natuurlijk gewoon. Weet je, want als de Olympische Spelen net zo belangrijk maakt als WK... Ja, dan wordt de FIFA minder belangrijk. Dus het is natuurlijk een heel politiek verhaal. Ja. Ja. En dus Daarom gaan ze marchanderen. En dan zeggen ze: Nou, dan mag je drie spelers meenemen ja. die ouder zijn. Waardoor ze dan ja, toch, je, weer dus, wat, dus, we dus, toch weer wat sterren hebben. Zoals Engeland komt nu, geloof dus ik. Met het, Ryan Giggs, volgens mij. Ja, ja, ja precies. Ja. Die komt met, die, met, met Ryan Giggs, met ja. alle respect. Maar goed. Ik ben het ja. wel met Cherry eens. Voor de mannen is de vraag wat het voor zin heeft. Ja. En uh, het, de, ja, de grootste zin is voor de speler zelf. Voor de sponsoren die erachter zitten. Uh, ah. Maar niet voor de topprestaties, want nee. mensen weten het niet eens mensen, nee, En voor de vrouwen? Niet. Zou het voor de vrouwen gewoon een toernooi kunnen zijn? Gewoon voor het echte vrouwenteam? Nee, maar dat is ook zo. Ja. De vrouwen die hebben de A-teams. Ah, dat, okay. zijn, dat zijn de topteams. Maar de, de landen die naar dat toernooi toe gaan, dat is verdeeld over de wereld. Dat heeft ah, okay. de FIFA verdeeld. Ja. En in Beijing waren er dus acht landen die lager gerankt waren dan Nederland. Ja. Dus voor voetbal is dat een mooi niet... Ja. Maar je ja, hebt, hebt hetzelfde als met golf. Hè. Dat wordt uh, straks, uh, geloof ik, een demo. Of doe dan mee in uh, Brazilië, denk ik. Volgens mij wel, dan ja, pas. Dus, uh, maar ja, dat is ook een, heeft ook zijn en eigen grote. Gespart, heeft ook zijn major-evenementen. Uh, ja. En dat is net als met tennis. Want je heeft zijn eigen grand slams. Dus dat. Dat zijn toch andere sporten. Ja. Baseball oh. heeft natuurlijk ook een hele andere status. Al we willen Amerika ja, ja, die gouden. Ja, die daar je natuurlijk graag hebben. Nee, dat is waar. Baseball ja, dat is Baseball doet ja. niet eens meer mee op Olympische spelen. Ja. ja. Goed, we kunnen hier nog uh, uren over doorpraten. Maar dat doen we niet. Dit is de Radio 1 zomer Met de Bora en Robert Mederts. Osaracino. Osaracino. O, oh Saracino, tutte femmine le fannapurra. i capelli lici lici, gli occhi briganti ho sull'infaccia. Ogni figliola s'appiccia si ubira passa. La sigaretta a la mano in ja e se ne va a su per tutta città. O oh Saracino, oh Saracino, bello guaglione Oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira. La faccia bella, un cuore buono. da 'na bionda sa velena è 'na bruna se ne more e veleno calamita. la mietà 'sto alle che le fa o saracino o saracino Oh, Saracino van Rocco Granata. Nu jullie toch hier nog, uh, nog zijn... Nu wil ik even een uh, mailtje nog in de groep gooien... voor we zo naar de top 5 gaan uh, van uh, Vera Pauw. Wat gaat eruit en wat komt erin? Uh, Nico Drost die heeft een mail gestuurd naar sportzomerradio 1nl Die zegt, uh, moeten we ons niet zo langzamerhand een beetje afvragen... dat de Nederlanders watjes zijn... Zie het voetbal en zie de Tour de France. Is dit nou echt gewoon toeval? Het zijn Nederlandse sporters watjes? Is wie, de vraag. wie vraagt dit? Een luisteraar, een luisteraar van de Radio 1 Sportzomer. zomaar. Dus we hebben eerst het EK gehad en nu, nu, nu krijgen we dit erover in. Misschien hebben, door... zijn we het gewoon net niet. Het een aparte, nou, dat vind ik sowieso onzin. Want Je kan ook veel evenementen noemen waar we het net wel zijn. Dus dat, dat is het niet. Maar ik denk dat je het gewoon per keer moet bekijken. Kijk, wat er in met oranje, met voetbal gebeurd is... dat heeft natuurlijk nu niks te maken met het uh, wielrennen van nu. Weet je? Dus dat, nou, het dat zijn twee grote evenementen achter elkaar... Ja, waar we natuurlijk wel onze hoop een beetje op de Nederlandse... Ja. Laten we niet ja. vergeten dat Nederland als klein landje, kikkerlandje... nummer één op de wereld heeft gestaan hè, met voetbal. En dat we de finale in Zuid-Afrika Zuid -Afrika hebben gespeeld. Ja, dus Mensen denken nu ineens dat eigenlijk. voetbal niks is... omdat ja. het drie keer is verloren. Maar ja, ja van juist daar waren de verwachtingen hoog. ook zo verwachtingen hoog Ja, Dat is ja. het wrangen natuurlijk. Ja, maar we ja. moeten ons heel goed realiseren dat we een klein land zijn. Ja, jij kan het vergelijken met Rusland. De sportcultuur ja. hier is... Uh... Is het, is, het is hier heel goed gestructureerd. En de opleidingen zijn fantastisch, over het algemeen. Ja, maar dat voor ook per sport die maar in, in zijn. in Rusland zijn wel... De, die, die sporters daar zijn niet van hun stuk te krijgen, wat er ook gebeurt. Ja. Of ze nou tien uur in de bus ineens moeten zitten... of een vliegtuig gaat niet, of ze zitten zes uur ergens vast... het interesseert ze helemaal niks. Die fluit gaat en ze gaan. Ja. En dat is wel zo, dat wij natuurlijk in Nederland... alles is voor ons geregeld, alles uh, is voor elkaar... en we gaan sporten. En als er iets maar niet geregeld is, dan... Weet je, hij verwend, misschien? Ja, maar dat is dus natuurlijk niet alleen Nederland, hè. Dat is ook Duitsland, Engeland. Ja, het ja. ja. smeerlanden. meer landen. Je hebt heel veel meegemaakt hè, in, in Rusland. Als, als wij nou zo, hè, we gaan zo even de top 5 laten horen zoals die nu is... heb je een minuut de tijd om af te sluiten zometeen met een... Uh meest bizarre of een anekdote of iets wat jij hebt meegemaakt in Rusland. Je, je kwam met zoveel je met terug. verhalen terug. Het verhaal over die iPhone vond ik wel leuk. Ja, maar dat verhaal, dat verhaal <laughs> hebben we dus al gehad. We gaan naar de top 5. De radio in Sportzomer, top 5. Ja, want elke dag hoort u bij ons de indrukwekkendste momenten van de Sportzomer. Uh, u luistert naar de top 5 zoals die op dit moment is. Fragment 1. Kom erop, jongen. Ja, de de uh, de op, 1. Kom erop, jongen! Ja, ja, nou ja, als Renate het heeft over momentjes, dan is dit wel een momentje, zeg. En nu, nu durft hij weer zijn ware imago te tonen. Stoer kijken, moeilijk kijken. Fragment 2. Pierlo. Oh, een Panenka'sje. Zoé. Oh, je moet het durven. Zoals Panenka dat deed in de jaren zeventig. Een wiepertje over de vallende keeper Joe Hart. Fragment 3. Uh, ja, werken bij AC Milan en Ajax en zo. Dat is natuurlijk verleden tijd en dat was in mijn voetbalperiode. Ik ben blij dat ik uh, hier op deze manier kan werken. Fragment 4. Kan van de vaart schieten van 20 meter van de vaart! Op ja! ]uit! Hij zitten er! Raphaël van de vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half seconde op 1-0. En fragment. Service is goed, het is een ace. En die Murray wint. Wat een uh, prachtig slot. Wat heeft hij dit uh, goed gedaan op eigen service? En uh, hij doet het gewoon weer. Voor het vierde jaar op rij bereikt hij de halve finale. Ja, Vera Pauw, aan jou de eer om onze top vijf een beetje bij te schaven. Welk fragment gaat eruit? Moet eruit? Nou, ondanks dat ik ongelooflijk veel respect voor hem heb, heb ik, uh, haal ik eruit het moment met Verbasten dat hij naar Heerenveen gaat, niet belangrijk genoeg. Hartstikke belangrijk en voor het voetbal uh, fantastisch dat hij weer uh, coach is. En, en nogmaals, ik respecteer hem zeer. Maar uh, als hij straks kampioen wordt, dan Komt stop ik erin. hem erin. Heel goed. Uh, welk <laughs> fragment gaat er nu dan in, op dit moment? Ja, ik ben uh, een vrouw en ik sta voor de sportvrouwen. Dus ik ga voor Serena Williams vandaag. Thank you guys in the box. Daddy, mom, Sasha, Esther, everybody over there. Thank you, thank you, thank you. Ik had dit nooit zonder you, Esther en Val, when you were je met me in het hospital. was. So dus you so much. En jij ook, Isha. Je was er elke dag. Dus thank you. Ja. Een emotionele Serena Williams, winnares van Wimbledon. Hij komt erin het fragment van Vera Pauw. Dank je wel. Nee. Nog helemaal niet. Cherk, dank je wel. Cherek, dank je wel. dank je wel. Vera. <laughs> Volgens mij heb ik toch wel een aantal dingen. Kijk, ik heb, waar het om gaat, mensen hebben een idee van Rusland. Het is onwerkbaar, een beetje waar. Het is onmogelijk om daar te leven, helemaal niet waar. Het is fantastisch om daar te leven. Toen ik uh, gisteren mijn laatste rondje Plein liep... was ik verschrikkelijk trots dat ik daar heb gezeten. En ongelooflijk veel geleerd. Vooral ook dat er verschillende wegen naar Rome zijn. En uh, ik heb... Heel veel respect voor de Russen om, uh, omstandigheden... waarin zij hun land probeert te ontwikkelen. Ja. Dus ik wilde ook niet een soort uh, lach... Uh sessie van maken. Nee. Oké, okay, maar goed, dan vertel je de volgende keer maar dat als het dreigt te gaan regenen, dat ze dan gewoon zorgen dat het een stra oh ja, straal oh, maar blauwe dat lucht doen ze is. Heel, dat doen ze heel rustig, ze gooien eens een of ander zilvergoedje um, op 1 mei boven het rode plein uit dat Moskou ineens weer zonnig is en dat het overal regent behalve daar en dat zeggen ze dan een dag van tevoren tegen me, doe gewoon een t-shirt aan, want het wordt zonnig en de ah. weersvoorspellingen, voor Moskou geldt het niet, dat is waar. <lacht> geweldig Dank, Dankjewel voor je komst, jullie nee. alle drie. Tijd nu voor de hoofdpunten van het nieuws, Joris Stoenitski. In Egypte is de militaire raad in spoedzitting bijeen... om te praten over een oproep van de nieuwe president Morsi. Die riep vanavond het parlement op om snel weer te gaan vergaderen. Daarmee provoceerde hij het leger, want onder druk van het leger... werd het Egyptische parlement vorige maand ontbonden. In het oosten van Afghanistan zijn zeker zes NAVO-militairen omgekomen... door een bermbom. Details over de aanslag en de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt... Door de aanslag stijgt het aantal NAVO-doden van dit weekend in Afghanistan tot acht. En sinds de brand bij Chemiepak vorig jaar in Moedijk, worden gevaarlijke bedrijven strenger gecontroleerd. Ze worden ook vaker tot de orde geroepen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS in het hele land. Het gaat vooral om bedrijven in de chemie-sector. De gevaarlijkste kregen vorig jaar vaker een dwangsom... of een waarschuwing dan het jaar daarvoor. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks weer ons dagelijks belmomentje met Gerda Koop, de vriendin van Johnny Hogerland. En de uitslag van Tijd voor Tijd. De Belgische Lottoploeg beleefde gisteren een slechte dag. Vooral kopman Jurgen van den Broek. Steven Dalebout wilde weten hoe het de ploeg vandaag was vergaan. Allez, ja, piper, 48. On paper, it seems favorable me. Is dat zo? Ja, al helemaal verrot. Zolang het niet goed, dan hij kan hem behouden blijven. Was je woord in de today's story? Ja, klassement, uh, dat is wel voorbij. Maar zegt hij dat je prijs weer niet haalt in... Ja, dat is wel moeilijk. Bij Rabobank gingen gisteren de klassementsambities overboord. En ook bij de Belgische collega's van Lotto ja, waren ze sick en neurig. Jurgen van der Broek verloor gisteren veel tijd. Vlak voor die slotklim Nu zijn ketting er namelijk af. En dus was het de vraag, hoe doet hij het vandaag nou... Hij liet zijn spierballen zien in volle finale. Zijn spierballen liet hij zien aan Evans, aan Wiggins... aan Nibali en Froome en ook Menchov. Hij zit dus wel goed met Jurgen van den Broek. Ploegbaas bij Lotto, Max en ja, Met wat voor gevoel staat u hier vanavond? Um, vooral het feit dat hij gisteren pech had. Dat hij daar uh, toch positief uit zou komen is. Want dat is niet leuk als je twee minuten verliest door uh, tegenslag. Vanmorgen zeiden we nog van... laat ons gewoon bij de kopmannen blijven... Die gaan de boel moeten controleren. Dat wordt niet makkelijk. Dus we gaan niet te veel uh, energie verspelen. Maar als je dan het verloop van de koers na, bekijkt, dan, dan kom je tot de vaststelling van misschien is het wel te doen. Op die laatste berg een paar mannen elimineren. En dat hebben we hem ook gezegd. En ik moet zeggen, Jelle schitterend werk gedaan. Uh, Bak staat er ook nog bij. Die heeft constant drinken komen geven. mij uit de wind gereden. En dan heb je dat koppeltje waar ik het een paar keer over had. Zo van als die erbij zijn op de laatste berg, kunnen we wel iets doen. En dat uh, hebben ze vandaag bewezen. Ja, want uh, het, ja, het was sowieso al een vlammende etappe. En dan staat daar in die finale dus nog een strijd. Een groepje met alle grote klasse mensen, Maar daar zit uh, Jurgen van den Broek bij. En meer dan dat hebben wijst dat hij uh, ja. daar meer dan uh, iets te zoeken heeft. Uh, de, ja, biedt dat hoop voor de toekomst? Voor de komende weken? Absoluut. En biedt ook uh, een, een antwoord op de vraag van gisteren. Van, zou hem erbij geweest zijn? En ik denk dat vandaag bewijst dat hij er zeker ging bij. ...en dat hij anders uh, de dromen die we hadden voor het podium als uh, was zekere waarde mocht, uh, mocht meenemen. Nu moeten we realistisch blijven en zeggen dat wordt heel moeilijk. Want gisteren verloor hij tijd na een mechanische pech, vlak voor die slotklim. Um, hoe getergd was hij vanochtend? vanochtend. Vannacht was het al veel beter, maar gisteren toen, uh, dat, toen hij het tijdsverschil zag... ...dat is uh, confronterend natuurlijk... En dan, uh, dan nog ook eens zien wie er allemaal gelost was, toen, uh, toen hadden we het wel even moeilijk mee. Toen hebben we even vijf à tien minuten gerust gelaten en dan uh, ben ik rustig mee, mee naar, uh, naar beneden gereden. En hebben we het heel veel gerelativeerd en toch nog wat openingen gecreëerd, wat, wat er allemaal wel nog mogelijk was. En ik moet zeggen, hij heeft het goed opgenomen, vanmorgen was hij strijdvaardig en uh, vandaag heeft hij het getoond. Hij heeft dus bewezen, zeker niet onder te doen voor, voor de grote mannen die nu bovenaan het klassement staan. Wiggins, Evans, Nibali, die zaten er allemaal bij. Um, maar ja, hij staat in het klassement dus wel te, ruim twee minuten achter. Mm. Waar ziet u dat uh, nog um, ja, terug, teruggewonnen? Teruggewonnen is heel moeilijk, dat heb ik net al gezegd. Hè. Het moet realistisch zijn, op die mannen is dat moeilijk. Maar er kan van alles gebeuren. Wat hij gisteren tegenkwam, kan ook met die anderen gebeuren. Ik mocht er sportief gezien niet op hopen, dat ze zij ook niet gedaan hebben, maar hij is het wel uh, tegengekomen. Dus, moet gewoon, het is nog twee weken. Het zijn uh, twee weken die je elke kans waar je tijd kan winnen moet grijpen en dan, uh, dan zien we waar we uitkomen. Dat is dan misschien wel het belangrijkste vandaag deze prestatie zou brandstof moeten geven voor, ja. voor de rest van, van deze Tour de France. Ja, niet alleen voor hem maar de Ganse ploeg. Hè? Dus uh, gisteren was een vraagteken van waar had hem geëindigd. Vandaag is het antwoord bij de eerste mannen. En then... dan. Ja, Steven Dalebout bezocht de Belgische ploeg. Uit onderzoek van de inspectie voor de leefomgeving en transport blijkt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen flink te wensen overlaat. Drie op de tien gecontroleerde vrachtwagens vertonen gebreken. TV-programma Brandpunt bracht de cijfers vanavond naar buiten. Volgens hoogleraar rampenbestrijding Ben Alens schort het aan de controle. Hij vindt dat de cijfers niet te bevatten. Afgezien van dat het schandalig is... omdat wat iedereen weet dat, dat dat geen stroop is wat in die auto zit... En, en Transportlogistiek Nederland euh, zich euh, altijd beroept op het feit dat zij zo ontzettend veilig en, en verantwoord bezig zijn. Nou, dat, dat past dus niet in het feit dat een derde van de auto's niet zou deugen. Uh, af en toe is een auto niet deugd, dat is één ding, maar een derde. Dat is één op drie. Elke derde auto, daar markeert iets aan. De kans op een ramp is daardoor gewoon veel groter. Volgens de inspectie ontbreken vaak de documenten die nodig zijn... en daarmee zijn de vervoerders in overtreding. De brandweer moet namelijk weten waar ze aan toe zijn... als er iets met een truck met gevaarlijke stoffen gebeurt. Volgens hoogleraar Aalen zijn de risico's op een grote ramp zeker aanwezig... en zijn de hulpdiensten daar niet op berekend. Nou, daar vroeg of laat in de woonbouw zo'n vrachtwagen hoog gaat En dan brandt er een woonwijk af. En ik weet niet precies of de brandweer... Nou, ik weet wel zeker. De brandweer is niet opgewassen tegen een ontploffende vrachtwagen... in het centrum van een of andere stad. Daar is de brandweer niet tegen opgewassen. Dan brandt gewoon de binnenstad af. Volgens het rapport van de inspectie... krijgen de hulpdiensten bij ongelukken vaak te laat... of te weinig informatie over de lading. Goed, uh, tien over half elf. De Radio 1 Sportzomer. Zoals u van ons gewend bent, zometeen Gerda Koops. De vrouw van Johnny Hoogeland. Hij zou aanvallen en dat deed hij vandaag. En mad about you. Tijd voor tijd. Ja. En als deze tune klinkt, dan weet heel Nederland hoe laat het is. Dan is het namelijk tijd voor onze spannende sportzomerquiz. Wie gaat er vandaag aan de haal met het fantastische sportzomerhorloge... en natuurlijk ook vooral die eer. De vraag vandaag ging over de Wimbledon-finale bij de mannen. Hoe laat, en dat ging dan om de tijd op de klok of op je horloge... In begint Nederland. de derde set in Nederland, ook nog eens uh, daarbij... En het antwoord was 17 uur 4. Vier. vier minuten over vijf begon die derde set. De winnaar van vandaag is H. Bongers. Want die zat er het dichtste bij met zijn voorspelling van vijf minuten over vijf. Gefeliciteerd. Onder de presentatoren twee winnaars. Het is ongelooflijk. Thijs van der Brink en... Deborah, inderdaad, geweest die meid. Dank je. Die voorspelde exact dezelfde tijd, 16 uur 47, en zaten er dus het dichtste bij. Morgen natuurlijk ook weer een vraag. Iedereen in de startblokken, want hier komt hij. Hij gaat over de Tour. Wat is de achterstand van de beste Nederlander op de winnaar van de tijdrit van morgen? Dus de achterstand van de beste Nederlander op de winnaar van de tijdrit van morgen. Surf naar radio1.nl en doe mee en maak kans op het horloge. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van. Ja, en uh, zoals bijna iedere avond uh, de partner van Gerda Koops, de partner van uh, Johnny Hogeland. Dag Gerda. Hoi. <coughs> Je had het al gezegd gisteren, vandaag wordt de dag. Ja. Uh, maar het is niet helemaal gelopen uh, zoals hij had gehoopt, denk ik, of wel? Nee, ja, enerzijds was hij wel tevreden dat hij meezat. maar anderzijds hij, uh, was hij wel een beetje teleurgesteld dat hij niet mee kon de laatste klim. Ja. Maar ja, goed, uh, het was ook een, een dag uh, waar het e eerste anderhalf in de drukspoening had geleden werd. Dus ja, dan heb je ook wel geluk als je dan uiteindelijk nog mee zit. Ja. Hoe had het moeten lopen? Wat was het ideale scenario geweest? Ja, dat er een kopgroep van zeven, acht man uh, vooruit bleef. Dat is toch meest ideaal dan dat je zo met een grote groep vooruit zit. Want ja. op een gegeven moment draait het niet meer en dan uh, ja, zijn er belangen te groot. Hè? Ja. Heeft u niet overwogen om dan zelf nog uh, weg te springen en het dan maar alleen desnoods te proberen? Of met één of twee? Nee, hij heeft het niet overwogen. Hij had zoiets van, uh, ja, je bent ook wel uh, moe omdat je ja, toch bezig bent om te ontsnappen. En dat kost heel veel energie en op een gegeven moment uh, kun je ook gewoon niet meer. En dat uh, had hij inderdaad. Gerda, gisteren tweette Jordi nog over zijn knie, dat hij daar wat last van had. Toen zei hij, oeh, als dit morgen niet over is, dan voorzie ik grote problemen. Was hij vandaag uh, wel in goede doen? Ja, hij voelde zich goed en het uh, was inderdaad ook een beetje een steek onder water. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Maar hij had het mij ook niet verteld. Dus uh, ik was uh, vanochtend zei ik van nou, dus uh, ik hoef niet voor de TV te gaan zitten. Zeiden ja, doe het toch maar wel. <laughs> dus, oh. dus toch, zoals dus we gisteren was al zeiden. Een, uh, een ja. misleidende tweet was dit. Ja, ongeveer wel. Zie je, ik, dat voelde ik al een beetje aankomen. Ik denk, nou, dat kan <laughs> gewoon niet. J Jullie zaten zo uh, helemaal niet op één lijn. Ik denk, nou, iemand liegt er. En ik denk, nou, jij niet in ieder geval. Nou hij had uh, wel iets last van zijn knie, maar hij heeft natuurlijk wel zijn Twitter iets overdreven. Ja. Dus, uh, maar we hoeven ja. ons geen zorgen te maken, dat in ieder geval niet? Nee, dat in ieder geval niet. Nee. Gelukkig niet. Nee, is dat helemaal over? Uh, nou, nee, hij voelt zich niet nog wel. Het is niet helemaal over, maar het is niet zorgwekkend. Zegt die Nederlanders, met name dan de Raboploeg, die uh, zakken echt volledig door het ijs. Ook vandaag weer. Uh, mede door natuurlijk de diverse valpartijen. Hoe kijk jij er nou tegenaan? Ja, ik ben natuurlijk, ja... Het is altijd een beetje een strijd, Rouwbank is kanselij. Ik ben natuurlijk wel even voor Vakanselij, maar toch... Als ik het toe kijk, ben ik ook voor Nederland. Dus ja, ik vind het uh, jammer dat we als Nederlanders, Nederlanders niet meedoen met het klassement. Ja. Maar goed, de doelen worden bijgesteld. En ik hoop dat we dan nu als Nederlanders uh, wat moois kunnen laten zien. Ja, en heb jij het daar dan ook nog over met, met Johnny? Van, hè, goh, uh, bij de Rabo's loopt het niet zo lekker? Uh, ja, nou, ik ben heel toevallig bevriend met de vriendin van uh, Bouke Mollema, met ah. Janne. Dus wij hebben het daar best wel vaak ook onderling over. En het is heel toevallig hebben Johnny en Bouke met z'n twee ook al over. Jullie hadden het gisteren nog over van... Uh, had gezegd dat hij, als hij zo veracht vond dat hij mee zou zitten in ontsnapping. Ja. Dat had Johnny gezegd, nou neem ik jou een wiel. Dus dat is ook wel grappig dat zij het er onderling ook nog over hebben. Ook. Dus, ah, ja. dus die rivaliteit dat... wordt dan weer even, uh, ja, zeg maar vriendschap, min of meer. Ja, dat is dan op zich wel mooi om te zien. Ja, overigens uh, zei Henk uh, Lubbeding vanavond... dat het feit dat je nu zo ver achter staat in het, uh, in het klassement... dat dat ook weer een voordeel kan zijn vanwege het feit dat als je dan een ontsnapping hebt... dat dan de grote jongens denken, nou laat die maar gaan... want die, uh, die, dat is toch geen gevaar voor de gele truis. Waardoor de kans op een Nederlandse overwinning weer groter wordt. Wat vind jij van die redenering? Ja, ik ben het er ook wel mee eens. Jij ziet kansen voor Johnny ook weer natuurlijk, een heleboel Ja, ja, ja, ja, helemaal een beetje een overgangsritten die nog komen volgende week. Ik denk dat, het, dat hij daar wel gelijk in heeft. Ja, want we hebben het heel lang gehad over die ene etappe die hij had uitgezocht. Ja, heeft er meer. Maar ja, dat hoor ik nu alweer. We hebben nog twee weken, gelukkig hè Gerda. Ja, gelukkig wel. We beginnen gewoon weer van voren af aan. Wanneer gaan we hem zien? Um, nou, ik denk dat we na de rustdag wel eventjes uh, weer gaan kijken. Ja. Ja, okay. Morgen is een beetje doorkomen denk ik hè met de tijdrit. Ja, ja dat is niet zijn uh, specialiteit. Na de rustdag moeten we even gaan kijken. Ja, dan bellen ja. nee, we wel nee, weer. Nee, nee, nee, we bellen morgenavond weer en dan bellen we op de rustdag weer. En dan ga je op de rustdag waarschijnlijk zeggen, hou morgen maar in de gaten. Ja, wie weet. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik, ik hoor het al. We gaan de concurrentie niet wijzer maken, Gerard. Nee, dat hoeft nog niet. Oké, okay. waar ben je nu eigenlijk? Ik ben nog thuis. Oh, je gaat erheen? Oh, je er woensdag pas heen? Ik ga woensdag ga ik er pas heen, ja. Ja, oké, okay. met de camper. Ja, dus ik hoop dat die naboens het nog wat mooi staat te zien als er zijn. Dat ja. zou mooi zijn. Dat je er, er live getuige van bent. Ja. ja. goed Nou, zou het wezen. Nou, hopen wij ook. We bellen je morgen weer. Dank je wel. goed. Hey, hoi. Dag. Mama's en papa's, I saw her again. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Het EK Voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. Ja, we zijn vandaag precies een maand onderweg met Radio 1 Sportzomer. En ook deze 8 juli was een bewogen dag. In het kort klinkt hij zo. En ik kijk naar een mannetje in het oranje die op kop rijdt: Steven Kruiswijk is weg. Erachter op 1 minuut en 50 seconden die groep van 14 man met 4 Nederlanders jongens, 4 ja. Nederlanders. Met Johnny Hogeland, met Laurens Stendam, met Steven Kruiswijk en Bouke Mollema. 4 man in de achtervolging met hun medevluchters op die ene man vooraan. Ja we zouden aanval, ik denk wel dat we ons hebben getoond en uh, dat we strijdlust hebben laten zien. Okay, en hebben gewoon gezien dat ze, dat ze fantastisch werk deden en op een gegeven moment geloof ik met 5 man in de kopgroep zit. Ja dan doe je het gewoon goed. Daar rijdt nog één Nederlander eigenlijk dus in de spits van de wedstrijd. Dat is Laurens Stendam, hij was de sterkste man. Ja dat is net jammer natuurlijk. Een grote groepje vlak voor de top in natuurlijk op die laatste klim. En dan heb je heel wat daggereiënterd niks. Wat een heerlijke etappe is dit! Er is gestreden, ook door vijf Nederlanders. Van wie Ten Dam het uiteindelijk het langst vooraan in de spits van de wedstrijd uithield. Maar we moeten eerlijk zijn dat ze op waarde zijn geklopt. Uh, ze, hebben alle, ze hebben allemaal alles gegeven, maar ze zijn wel uh, te licht gevonden. Ik heb niet, natuurlijk niet alles meegekregen, want uh, ik, bedoel, ik heb geen tv op mijn fiets. Uh, maar ik, ik hoor dat de mannen het goed gedaan hebben. En Robert Geesink wordt nog steeds op achterstand gemeld. Ik met een groepje te zitten, ja, dan weet je dat het een, een lange dag gaat worden. Ik weet niet eens wie wint er. Het is mooi, een Franse overwinning, de eerste van deze Tour. Dan kunnen de handjes zo meteen omhoog bij Thibaut Pino. Hij pakt hier zijn overwinning en luister eens naar dat publiek. But here we go. Andy Murray on the brink of making history. Just three sets away from greatness. This is a match. This is a day that could change his life forever. Gaat he de eerste set pakken. Hij doet het! Andy Murray doet het. Het is pas de eerste set, maar ja, er wordt hier al vervierd as een overwinning. De Britse vlaggetjes gaan omhoog. That was an enjoyable hour. Tennis is soms kunst, hè, Marcelo Mesken? Ja, oogstrelend tennis van uh, met name Roger Federer weer in die laatste game. Murray doesn't feel the same way, but you just have to take your hat off to brilliance. Not look at them, so start trying again. But everyone that's in the in the corner over there that supported me. Through this uh this tournament is always tough. And um we did a great job, so thank you. Ja, het was een mooie sportdag. Er zijn mensen die ons ook via Twitter benaderen om te vragen: wat is dat toch voor een muziekje? waar jullie altijd die mooie montages op maken. Nou, hier komt het. Dus schrijf even mee. Pen bij de hand. Of sla het anders op in de hersenpan. Handsome Poets. De Handsome Poets. En uh, Sky on Fire. Dus de Handsome Poets en Sky on Fire. Dat is gewoon een uh, Nederlands beentje. Voor ons zit het er bijna op, maar zo meteen op deze zender... met het oog op morgen met John Jansen van Galen. Wat gaan jullie doen? Ja, Goedenavond, want ik hoorde jou al iets zeggen... over Nederlandse kampioenen. Ja, die jullie wel hebben. met de en wij doen succes helaas nog niet zo vlot. Ik zat vanmiddag nog een beetje sip voor de televisie... toen ze ja. allemaal weer uit die kopgroep weggetuimelde. Maar wij hebben zometeen een Europees kampioen in de uitzending... en ook een oud-wereldkampioen. Doe maar. Ja, Maar op welk gebied? Op uh, WK Magic... Ik heb inderdaad een gordijn zien hangen... waar je juist straks achter moet gaan zitten. Ik heb een hoed van huis meegenomen om het konijn eruit te halen. Ja, waar is dat konijn, ja. ja die mevrouw is wereldkampioen geweest. En die man die zit nu voor het wereldkampioen Magic in Blackpool. Aha, in Engeland. En die ja. is Europees kampioen en die hoopt wereldkampioen te worden. Dat wordt zo meteen h o -L, l a n d holland spreekt een woordje mee. Hè? En iedereen die zo voor de webcam gaat zitten... die ziet misschien John Jans verhalen opeens verdwijnen of zo. Of ja, uiteindelijk ja, succes... N nut van de webcam. Maar, ja. En wat nog meer, Joel, want dat zal niet enige zijn. Ja, uh, die, die tanks die we aan Indonesië zouden leveren, dat is ja. wel een hilarisch verhaal. Dat hebben we moeten opnemen Die want tanks het is die, die we zouden leveren in de nacht. Maar, uh, ja. Die tanks daar heb je niks aan. Nee. Die kunnen alleen maar op een plein staan. Oh. En Duitsland wil ze nu wel leveren, maar daar is nu ook in Duitsland weer bezwaar tegen de mensenrechten. Situatie in Indonesië. Maar je kunt er de mensenrechten niet eens mee schenden, want je kunt ze niet verplaatsen en ze kunnen niet rijden. Ja, straks. Duidelijk, straks in het over. Morgen om tien uur, Willemijn en Thijs. Dag. Kunnen we weer? Ja. Daar gaan we.